Het weer vanochtend in de kustgebieden nog enkele wolkenvelden. Verder veel zon. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de randstad staan nog files op de A1 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoevenlaak en Afrit Bunschoten, 7 kilometer. A4 naar Den Haag nog 3 kilometer bij Zoeterwoude. A8 Zaandam richting Amsterdam. 4 kilometer tussen Krommenie en knooppunt Koenplein. Op de A9 richting Almstelveen, Tussen de knooppunten Rotterdamplein en Raasdorp, 4 kilometer. De ring Amsterdam A10 tussen Duivendrecht en Afrit Rij 3. A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Vedendaal, West en Driebergen nog 5 kilometer. En de A16 Rotterdam richting Breda, tussen de knooppunten ter rechterplein en Ridderkerk, nog 12 kilometer na een ongeluk. Er is maar één reis ook open bij knooppunt Ridderkerk. Verkeer in de regio Hoek van Holland of Den Haag onderweg naar Breda kan het beste omrijden via de Benelux- en de Heinoortunnel. A20 in de richting Hoek van Holland, 6 kilometer tussen Nieuwekijk aan de IJssel en rotterdam kruiswijk A27 Almere naar Utrecht tussen Klop het Eemnes en Bilthoven 7 kilometer en verderop 4 kilometer voor Utrecht. A28 in de richting Utrecht, daar staat tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort nog 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 En dat was hem, de single van Pink en de Van House. C.F.M. Voor Zandvoort en Rink. Het is even na drie uur. Welkom bij twee uur alweer van Zandvoort op zaterdag bij C.F.M. En we zijn er nog tot aan vijf uur vanmiddag. Zodat dadelijk naar het strand, naar de dance -mob. En nog veel meer items, Albert-Jan. Ja, zeker. Want om half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. En Zandvoort bruist weer van de evenementen uiteraard. We hebben, dat is rond de klok van half vier. Om rond de klok van kwart voor vier hebben we de filmagenda van Circus Zandvoort. En natuurlijk rond de klok van kwart voor vijf... Het gedicht van de week, onder de mooie titel 27 jaar getrouwd Nou, het is, het is een kort gedicht, maar het is een heel mooi gedicht verder hebben we nog uh, natuurlijk de tennissen, uh, we gaan straks weer overschakelen naar Joop van Nes met de tennis TC Zandvoort tegen Amstelpark, waar uh, Amstelpark inmiddels tegen een achterstand staat aan te kijken uh, we gaan nog even naar de kwalificatie van de formule Dansen met Luna's Dansmop. Ik ben heel benieuwd hoe dat uh, daar gaat uh, vanmiddag aan het Zoveelse Strand. Ja. Ja, ik hoorde trouwens altijd dat een hele grote, dikke, vette bus met Duitsers uh, hier naartoe gekomen is. Ja. Allemaal fans van Luna en die gaan lekker meedansen. Dus, dus uh, ben, vind hun graag 6, dat wordt gezellig. Gewoon internationaal gebeuren daar op het Zoveelse Strand bij Mango's. En CFM is er uiteraard vanmiddag bij met Roy van Buringen. En verder hebben we veel meer muziek voor je. Rick met Whenever You Need Somebody. Ja, en uh, nog steeds in Monaco, en dan heb ik het over de kwalificatie van de Formule 1, uh, de rode vlag. Want uh, de coureur PRS kwam uh, bij het uitkomen van de tunnel in, op het bekende circuit. Uh, blokkeerde zijn rechter voorband, waardoor hij rechts in de vangrail terecht kwam en doorschoof en op zijn zijkant precies op die punt terecht kwam waar die S-bocht begint. Hij is net met een ambulance afgevoerd en uh, we wachten op nieuws. Ja, de auto is uh, weinig van over, als dus ik zou kijken. Ja, klopt. So. En er was nog 2 minuten 26 uh, op de klok voor de derde kwalificatie. En op dat moment stond Vettel uh, vooraan, gevolgd door Button, Weber en Alonso. Maar Hamilton was nog bezig met zijn snelle rondje. Maar we hebben ook goed nieuws, want uh, Stichting hand, uh, Geluidshinder Zandvoort... en dan heb ik het over, ook over het circuitpark Zandvoort, haalt een bak zeil. Want de Raad van State heeft de eis van Stichting Geluidshinder Zandvoort om de extra geluidsdagen die Circuitpark Zandvoort toegewezen heeft gekregen, niet door te laten gaan. Verworpen, Sam, dus de Raad van State heeft dat verworpen. In een heeft het hoogste rechtscollege van ons land geen probleem met het feit dat het circuit die zeven extra geluidsdagen krijgt. Volgens de Raad van State is het verzoek van het circuit om extra Harry-dagen, de zogenaamde Ubo-dagen, aanvaardbaar. Plaatsgenoten die vlakbij het circuit wonen, blijken elkaar zelfs tijdens de luidruchtigste autorace op vier meter afstand, Namelijk goed nog goed te kunnen verstaan. Dit is het criterium waar tijdens deze lawaaidagen aan voldaan moet worden. De Raad van State geeft daarnaast een, een opmerking naar de stichting Geluidshinder Zandvoort. En trekt de werkzaamheden van deze stichting in twijfel. De voorzitter van het college vraagt zich af of de feitelijke werkzaamheden van stichting Geluidshinder Zandvoort. Meer inhouden dan het enkel voeren van juridische procedures. Dus het hoogste raads, raadscollege heeft gesproken. Oké, okay, dankjewel weer voor dit nieuws. En hier is de jeugd van tegenwoordig. De Catch Spanish. Supermercado de la Bancos por aquí, let's get Spanish. Hola, supermercado let's get Spanish. Hola, supermercado de la Bancos por aquí, let's get Spanish. Get D. D. Spanish. D. D. D. di, di, di yeah. I'm está fan, but it's <muchas> a big deal. I don't know what I'm saying. Bitch, I don't know what Hanging I don't know what I'm I don't know what I'm I have my money? Do I have I have my money? Do I De Hola supermercado de bancos is oh. hier, let's get Spanish. get Spanish, get Spanish on get Spanish on. Hola them. de banken is hier, let's get Spanish. Get, Spanish. Get, Spanish. get Spanish on get Spanish on get Spanish Claro que sí, claro que no, los jóvenes, más chulos del pueblo. Spanje wordt sowieso voor die hoofd Jolietse Bocadillo con Manchejo, dat is fabelgejo. En Anos del Diablo, dat is de Costa de Sol. En Anos del Diablo, dat is de diablo, that is the Costa de Sol. Yo quiero eslivar, yo quiero vomitar, yo quiero comer. Dus ben je cojojo, ben je cojo. Los gesteligitos, dones ta OH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 Y la for es por aquí. Let's get Spanish Get Spanish Get Spanish, get Spanish, on. Get Spanish on the move. Yes, this is Aaron Fredo Banz Vrijdagmiddag tussen 5 en 7. Dan kan je naar uh, CFM luisteren naar de Euro Breakdown met Jos uh, van Dam. En die meneer van uh, de 40 heetste hits van Europa, die heeft voorspeld dat dit een hele grote hit wordt. Ja. We hebben het over de jeugd van tegenwoordig in Cat Spanish. We gaan uh, lekker even naar een dansmopje toe. Op het Sofotstrand uh, vanmiddag. Uh, Luna met de dansmop. En uh, Roy Murray is daarbij aanwezig. Goedemiddag Roy, welkom in de uitzending. Goedemiddag op een winderend strand om het allemaal even te zeggen. Heel veel kinderen aanwezig. Ik moet zeggen, ik hoor jullie niet uh, tegen me praten door de wind en de muziek natuurlijk. Maar ik zou het even vertellen, op dit moment, uh, ja zo'n 60 à 70 kinderen en ouders staan uh, op dit moment uh, bij het strand uh, van mango's. En uh, ja, op het uh, liedje, natuurlijk het liedje van Luna te dansen, wat uh, ja, flink uh, aanslapen uh, hier op het strand. Iedereen heeft het uh, YouTube-filmpje die ze een tijdje geleden heeft opgenomen uh, uh, uh, ja, mee, uh, en uh, het is wel een heel mooi gezicht op het uh, strand. Ja, het weer zit natuurlijk uh, niet mee, maar dan mogen ze toch wel trots op zijn. Uh, ondanks het weer hoeveel kinderen er uh, naar het strand uh, zijn gekomen voor deze week van de zeeactiviteit. Uh, we zijn om uh, drie uur uh, begonnen met een, uh, met een oefening van uh, Remy van Loon. Uh, dan graag van Studio 118. Ben, en tegenwoordig ook Luna's dans graag in Nederland. Want uh, op dit moment uh, wil Luna ook uh, doorbrengen in Nederland. Uh, verder, uh, ja, om drie uur staat dus, uh, de voorbereiding. En uh, nu uh, zit er al een klein kwartiertje op te treden. En nu is net uh, de nog begonnen. Zoals jullie op de achtergrond kunnen horen... En uh, zo meteen als ik nog een paar liedjes ga zingen en ze zei al net, ja dan gaan we gewoon lekker warm naar binnen om een lekker warm chocomeletje te halen. Want het is behoorlijk koud en nattig, trouwens. Ja, want het is echt uh, gewoon buiten, Roy, dat jullie staan. Ja, ja het is uh, buiten, dat was zo. Uh, de bloed. de afgelopen weken is het behoorlijk mooi weer geweest. En de laatste anderhalve weken uh, best wel slecht. Uh, maar uh, ja, ze moesten, zouden het buiten doen en ik uh, geloof dat iedereen dat behoorlijk naar zijn kind. Oké, okay, nou Roy, het gaat een leuk feest worden. Ik heb trouwens gehoord dat een van de CFM-medewerkers ook meedoet. Roy Halderman. Ja, ik heb net al een kort interview met hem gehad wat hij nou weer hier doet. Maar hij schijnt het hele liedje in, uit zijn hoofd te hebben geleerd en uh, gedaan. En ik zit even in het publiek te kijken. Ja, hoor, hij deed enthousiast andere mee. Hij, sta, hij staat er lekker tussen. Nou, wij gaan het, uh, wij gaan het plaatje van doen draaien om uh, vier uur. Uh, dan uh, komen we even naar vieren, komen we nog even bij je terug, Roy. Ja, doe dat. Oké, okay, dankjewel Reun van Buren vanaf het Zandvoortse strand. En daar is inderdaad, hè. Vamos à la Playa. De single van Luna. Onze eigen Zandvoortse Luna. Ja. Nou, kan jij die... Uh, kan jij hem nemen? Nou, wij gaan dan, lekker nee? mee, We gaan mee. gaan meedanmen in de studio. Ja. Ik heb hem wel zin in. Komt helemaal goed. Hier is Bamos Playa. Let's go. Strand, de dance-mob bij mangos. Je kunt er en nog een, Ja, daar treedt ze op, hè? Deze Luna, joh, vamos a la playa. Je kan er nog een, van om vier uur beginnen officieel. Oké, dat is bieden. Joop. Hallo. hallo Joop, hallo, Joop. Ja, Dennis. ja, ja, ja, ik ben er. Oké, Hoe verlopen de wedstrijden? Uh, koud, winterig. <laughs> ja, behoorlijk, hè? <laughs> ja, ja, ja. Goed, uh, we zijn dus nu met de herendubbel singles bezig. Baan 1 is Scott Griekspoor. Die heeft de eerste set gewonnen met 6-2. Hij staat nu in de tweede set met 5 2 Er is drie keer gebroken, twee keer teruggebroken. En ja, het doet er alles aan. Maar het betekent volgende keer lukt het niet. Dus je hebt best kans dat dit ook een drie setter gaat worden. Baan 2 is Mark de Schapperdel bezig. Dat uh, is heeft de eerste set aan Hilpert moeten laten met 6-2. Uh, dat vind ik wel pittig. En uh, Hilpert die uh, heeft nu zijn, uh, zijn eerste twee uh, opslagbeurten gehouden. Maar ook verschuttingen, Dus er is nog niks gebroken. Daar is dus ook nog niks beslist. Uh, ik denk dat uh, uh, Hilpert uh, heel veel kans heeft om toch die tweede set te pakken. En daardoor een tweede wedstrijdpunt voor Zandvoort uh, uit het vuur te slepen. Ik moet ook nog even zeggen. Die, deze ploegen zijn al daar. We staan ook in de kantlijst. Dus hebben hebben alle twee acht partijen gewonnen en tien verloren. En Zuid-Nederland heeft op groeps en uh, een uh, de En ik denk je dat het uh, laag is, maar het zijn maar acht ploegen En de nummers 3, 4, 5 die hebben 9 op 9. Dus 90 gewonnen en 9 verloren. Dus het zal heel dicht bij elkaar. Alleen de Lemonius die strekt er met compensaties weer eens een keertje uit. En dat zal dus ook uh, wel uh, in die aankomen. Als die in, ook in de eigen banen gespeeld gaan worden in Scheveningen. Uh, zover is de stand hier in, in Zandvoort. Uh, Sont 1-1. En de heren zijn nog wel even bezig denk ik. Dus graag de Oké okay, inderdaad straks weer terug bij Jan Frens voor het vervolg van de tennisvraag hier in Zandvoort. Een uh, winderig en nat Zandvoort. Maar dat mag de pret niet drukken. Ze gaan ze allemaal lekker naar binnen daar bij Mango's. Dus ga er gewoon even zijn En doe mee met de Dancemob en Luna. En dat was het uh, Twitter Fire op de Salvoetse Radio met Let's Groove Tonight. En uh, ja, crew van het kan even niet meer bij Mango's, want dat is inmiddels uh, afgelopen, hoor, zojuist. En uh, binnengekomen... Uh, en, net wij, op... en wij bedenken dat het gewoon nog even uh, ja. doorging. Ik dacht dat het om vier uur losging, maar bij aangeschoven is uh, uh, uh, Roy Halleman. Roy, jij hebt op, de, op het podium staan dansen. Ja, het was uh, best druk. Er was geen podium, dat niet. Oh. Maar er was een soort voorfrontje. Ja. Ja, en het was uh, best gezellig. Maar we hebben twee keer geoefend, rond drie uur was dat. Gingen we twee keer oefenen. Ja. En, ja, en daarna gingen we één keer zelf dansen. Toen gingen ze zelf nog een liedje zingen. En daarna gingen we nog een keer dansen. En toen zei ze, nou, tot de volgende keer. Dus ik neem aan dat het nu afgelopen is. Oh, oh. Want wij hadden. In onze administratie staat dat het om vier uur nog een keer zou, zou gebeuren. In ieder geval, wat jullie wel hebben gemist, onze dorpsomroeper ja. heeft ook mis aan dansen. En? En nog vele meer mensen hoor. Had die, hij dus die, die ook een huiswerk gedaan op YouTube, uh, geoefend of niet? Ik denk het wel, want hij deed best wel goed. oké, okay. maar nou, hoeveel, hoeveel kinderen waren er ongeveer voor zo'n uh, globale inschatting? Uh, kinderen waren een stuk of dertig, ja. en de volwassenen deden ook nog mee, laten dus, laat maar zeggen een stuk of twintig. Dus een man of vijftig Oké. Oké, en hoe zag Luna eruit? Zag er natuurlijk weer perfect uit. Ah, oké. Okay. Alleen wat ik wel heel jammer vond, is dat onze eigen Roy van Buringen, ja. die, die wou niet eens meedansen. Ze hebben het gevraagd, maar hij wou niet. Nee, hij moest een verslaggeving moest verslag doen voor de radio. Dus dat helemaal. hij helemaal voor. Een, kan toch tegelijk? Hij kan geen twee dingen tegelijk. Nou goed, volgens jou is het afgelopen, maar goed, we, we gaan na vier nog even met Roy bellen. Ja, we gaan het horen en van Roy van Buringen. We horen het van Roy van Buringen. Bedankt voor deze update, uh, Roy 2. <laughs> Komt Roy, Oké, okay, goed. Oh ja, als je wilt dansen, het kon uh, niet alleen vandaag op het strand, maar ook op op 12 juni aanstaande Jawel, een echte Pinkster Beach Festival De 69 Slam Vindt allemaal plaats bij Beach Club Ries Aan het strand Cor Feyneman, Dessel, José Renzi, Raoul Koelman. Miss Melody, Jurgen Mike S, Supercell En Dennis van Dutch Ze gaan allemaal hun kunstje vertonen Al daar op 12 juni En wij hebben twee kaarten liggen en die liggen hier maar En die liggen hier maar Nee, die moeten weg naar jullie Jullie als luisteraar. Goed. Dus de kaarten zijn uh, 25 euro in de voorverkoop. En uh, nee, in de, ga ik weer. 25 euro aan, <laughs> aan de deur. 20 euro in de voorverkoop. En uh, ja, je kan ze gratis krijgen van uh, CFM. Het enige wat je hoeft te doen is Albert-Jan Even met ons bellen En we zeggen het nummer natuurlijk niet Even naar de studio bellen en, 023 30393 En de eerste die zijn naam, adres, telefoonnummer die... en e-mailadres doorgeeft Daar zorgen wij voor dat hij een e-mailkaart e krijgt toegestuurd Dus wil jij die twee kaarten hebben Bel dan snel naar de studio van CFM Op het telefoonnummer wat je vast en zeker wel bekend is Nou we kijken door naar de beelden van Monaco De spannende race die daar morgen verreden gaat worden en toen dacht ik, nou dan hoort je dit plaatje wel bij. Spile on me baby, you satellite, if I ever Die de racerij volgen. De kwalificatie is bijna ten einde. Er rijden er nog een paar in de ronde, die misschien nog de tijd kunnen verbeteren van Vettel. We houden het voor je in de gaten. Jorden, Tom Jones en uh, Sexbomb. Hoog tijd voor de evenementagenda. Hier is Albert Jan. Ja, en uh, nou, zoals ik al. Uh, begin van het programma. tot 4 uur. met u nog van harte welkom op het Badhuisplein. waar daar is die hulpverleningsdag uh, bezig. Uh, morgen hebben we weer in de, een concert in de serie van de Classic Concerts. en wel de kat en uh, dan is de protestantse kerk aan het kerkplein het decor van een groot koorconcert. Het kathedrale koor van de Sint-Bavo Basiliek bestaande uit het mannenkoor, het jongenskoor, het meisjeskantoor, de meisjeskantorij en Capella Puellarum. ...gaat een groot aantal liederen uitvoeren. Het geheel staat onder leiding van dirigent Fons Ziekman en Sanne Nieuwenhuizen. Ton van Eck begeleidt het geheel op de Vleugel en het beroemde Knipscheerorgel. Het concert in de Protestantse kerk begint om drie uur... ...en de kerk gaat om half drie open en de entree is vijf euro. Nou, de bootboom tegelijkertijd nog tennis, natuurlijk. Uh, uh, S.V. Zandvoort tegen Amstelpark en dan gaan we straks nog even overschakelen... naar een die daar verslag van doet. En dan zitten we alweer in de maand juni. We hebben op uh, 1 juni juni hebben we een straatgespeeldag, het plein voor kluspunten, dat duurt van 1 tot 4 uur. En we hebben ook op de 1e juni een Battle of the Coast kitesurf evenement bij de spot aanvang half 6. En u kunt natuurlijk altijd nog naar het Stamford Museum, want daar is tot en met 24 juli de tentoonstelling Percepties. En dan hebben we 12 juni een Pinkster Beach Festival bij Ries. En wij hebben de kaarten daarvoor liggen. Er is nog niet voor gebeld, dus... Nee, dus ik zou zeggen, bel de studio en er liggen dan voor de eerste beller twee, twee kaarten. kaarten hè, normaal gesproken 25 euro. Wij geven er gewoon twee weg. Dat is, je leert het al, je leert het al. Dat is 50 euro. Nou, een mooie prijs toch zo voor de zaterdagmiddag. Dus ik zou zeggen, rap naar de telefoon of naar je mobiel en bel de studio. Bel snel naar 5731969 of 5730393. En dan ben je weer helemaal op de hoogte. En dan kan jij 12 juli gaan feesten hier op het Zandvoortse strand. En hier is Junkie XL.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 space ...op de Zandvoortse Radio een Holiday in Spain. Ja, en als je dit muziekje hoort... ...dan weet je dat het er weer tijd voor is... ...de bioscoopagenda van de enige bioscoop van Zandvoort. Ja, en dan hebben we het over het bioscoopprogramma... ...van Cinema Circus Zandvoort... ...is speelweek 22 en die duurt van 26 mei... ...tot en met 1 juni.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 En daar is hij nog steeds en het is echt een aanrader om daar met je kinderen heen te gaan. Pirates of the Caribbean on Stranger Tides, 12 jaar. Captain Jack Sparrow en Barbossa gaan op ontdekkingsreis naar de bron van de eeuwige jeugd. En merken ook dat Blackbeard's dochter er naar op zoek is. Zaterdag, zondag en woensdag om 4 uur en donderdag tot en met dinsdag om kwart voor 7. Water for Elephants, 16 jaar Draai, een drama van Robert Patterson als een jonge man die een baantje krijgt bij een circus en verliefd wordt op de beeldschone vrouw van de directeur. Donderdag tot en met dinsdag om half tien. En natuurlijk filmclub Simon van Kolm in, in, de, in Dice. Op verzoek van hun overleden moeder gaat Jane en Simon op zoek naar hun roots in het Midden-Oosten. Zondags om half acht. Wilt u meer weten en voor aanvangstijden en inhoud van films? Kijk dan op www.circus en dat was weer de bioscoopagenda. Volgende week, uiteraard, weer veel meer bij Sanford op zaterdag. We hebben nog heel veel mooie platen in petto vanmiddag voor je, dus gewoon blijf luisteren naar de Sanfordse Radio. Hoor je het allemaal? En natuurlijk ook al het hete nieuws en de evenementen die hier in Sanford plaatsvinden. Wij besteden daar aandacht aan. van de Talking Hats en de Slippery People. Snel weer over, Joffres, het uh, tennis uh, vanmiddag uh, hier op Zandvoort. Jan, hoe is het daar? Nou ja, Rob, we zijn nog steeds met de Singles bezig. En uh, zoals we eigenlijk al vermoeden heeft uh, Scott Griekspoor die twee sets aan uh, althalf van de duim moeten laten met 6-2. En die zijn nu in de derde set bezig waarin het uh, in de eerste instantie niet altijd dinderend ging voor de Zandvoorspeler. Hij kwam met 4-0 achter en heeft zojuist zijn eigen service voor de eerste keer gehouden. En staat nu uh, met uh, 15-40 voor in de Session Dus misschien kan daar een keertje gebroken worden. En dan moet er toch nog een keertje tussen te, te breken om weer gelijk te kunnen komen. Uh, baan 2: uh, Mark van tegen Dennis van Schippingen. Dat, uh... ...had ik eigenlijk gehoopt en ook verwacht dat het een twee 2 zou worden. Niks is meer waar, want uh, Van der Duim... Of, uh, ...sorry, Hilpert, die uh, die tweede set alsnog met de 6-3... ...en dat had ik echt helemaal niet verwacht. En die zijn er dus nu ook in die derde set bezig... ...waarin in eerste instantie scheppingen... Uh, en die heeft vervolgens weer teruggebroken. En daar staat er nu 2-1. Dus het, we zijn nog even bezig met de heren hier. Daarna krijgen we nog de dames dubbels en de heer dubbels. En uh, dat zal nog wel even duren voordat we daaraan gaan beginnen. Oké, okay, dankjewel Jap voor dit moment. Straks uiteraard weer meer vanaf het uh, tennispark Zandvoort. We komen weer bijna het einde van uh, dit uur 2 uh, van de uh, op Zaterdag. Nog even snel de kwalificatie van morgen. Ja, zeker. Nou, die is inmiddels. De start van morgen. Uh, verreden. En uh, na, na het openhoud van uh, die zware crash van uh, PRS. Waardoor de rode vlag uh, in de derde, derde kwalificatie tevoorschijn kwam. Uh, heeft hij zich daar geen uh, veranderingen meer uh, aangebracht? En dat betekent dat op de vierde plek uh, Alonso van start gaat voor Ferrari. En uh, hij kijkt, als hij naar links uit zijn auto kijkt, dan ziet hij daar Webber staan. En als die weer naar rechts kijkt, dan ziet hij Button. En als die naar links kijkt, wie ziet hij dan? Juist, Vettel Vettel en Button op de eerste, eerste startrij en gevolgd door Webber en Alonso. Morgen vanaf 1 uur bij RTL 7 live te volgen. De Grand Prix van Monaco, altijd een hele interessante race om uh, te volgen. Dus wij gaan er zeker naar kijken, toch Albert-Joan? Jazeker. Jazeker, dat gaan we doen. VLF de dus is de laatste voor vieren. zitten samen in de kamer. En de stereo staat samen.